De chefs van de Amerikaanse geheime diensten hebben in een hoorzitting in het congres hun spionagebeleid verdedigd. Directeur Alexander van de NSE verweerde zich tegen berichten dat zijn dienst miljoenen telefoongesprekken heeft onderschept in Frankrijk, Spanje en Italië. Volgens Alexander hebben die landen veel gegevens zelf verzameld in het kader van terreuronderzoek.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 Nederlandse militairen hebben in de haven van Muscat in Oman... naar de piraterijfilm Captain Phillips gekeken. De film werd vertoond op het dek van het marineschip Johan de Wit... tegelijk met de première in Amsterdam. Captain Phillips gaat over de gijzelactie op een Amerikaans vrachtschip. De Johan de Wit doet mee aan de anti-piraterijmissie... rond de Hoorn van Afrika. Het weer in het noorden is nog een bui, verder vandaag droog en veel zon... en het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Met Hanne de Jong en Leon Mastik. Goedemorgen, u luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt van het nieuws van de dag die net is begonnen. Het is vandaag 30 oktober en op deze woensdag hebben wij aandacht voor misschien wel de teleurgang van het Nederlandse bedrijfsleven. Het begrotingsdebat dat voor de deur staat. En bij de HEMA koop je vanaf nu meer dan alleen een rookverborst, fotoboekje of washandjes. U kunt ook op onze uitzending reageren. Bel dan naar ons gratis telefoonnummer 0800-1121 of Twitter mee met de hashtag WNL. En ons online volgen, dat kan ook. Op Twitter vind je ons via WNL Nacht. Ja, terug, in, uh, terug naar december 2012. Het amateurvoetbal stond toen even helemaal op zijn kop door het incident bij uh, SC Buitenboys in Almere. Waar scheidsrechter Richard Nieuwenhuizen slachtoffer werd van zinloos geweld. Op en langs het voetbalveld. Later in het ziekenhuis overled hij aan zijn verwondingen, waarna een grote nationale discussie ontstond. Schrijver en journalist Wesley Meijer onderzocht de hele zaak en de algehele agressieve Nederlandse voetbalcultuur. Het vormde de basis voor zijn nieuwe boek Oorlog langs de lijn, dat donderdag uitkomt. En Wesley Meijer zit dit uur bij ons in de studio. Goedemorgen Wesley. Goedemorgen. Ja, je schreef eerder al een boek over honkbal. Je was hier toen ook eerder. Ja. Maar ook erg uh, ja, voetbalfan? Ja, absoluut. Ja, ja ik voetbal uh, vanaf mijn zevende. En uh, ik heb eigenlijk ook bijna nooit een andere sport gedaan. Dus uh, zeker. Ja, precies. Wat merk je ervan zelf als je op, op, op het veld staat? Merk je dat? Uh, heeft dit je bijvoorbeeld misschien aangezet tot dit boek ook wel? Uh, ja, deels. Ik heb eigenlijk zelf uh, gelukkig nooit massale klopjachten of iets dergelijks meegemaakt. Maar ja, de verbale en uh, fysieke agressie die. Uh, ja, ik wil niet zeggen elke wedstrijd, maar die maak je toch wel regelmatig mee. Ja. Ja. En het varieert hoor. Ik bedoel, het is echt lang niet altijd zo erg als uh, sommige incidenten in mijn boek. Maar uh, ja, je, je maakt het wel vaak mee. Maar de, de incidenten, je hebt het over meerdere incidenten. Was de aanleiding wel echt wat er daar gebeurde bij Buitenboys? Uh, de aanleiding voor mijn boek is ja. wel het incident bij Buitenboys geweest. Ja, ja, je merkte gewoon in alles dat dat het absolute dieptepunt uh, was van het Nederlandse amateurvoetbal. En uh, aan de hand daarvan wilde ik eigenlijk weten... van waar komt al dat geweld vandaan. En uh, Ik ben inderdaad wel echt door het drama met Nieuwhuizen begonnen aan dit boek. Was het, is dat het ook echt, als je al die uh, incidenten op een rij zet... het, het heftigste incident? Of was ook vooral de commotie eromheen en de afschuw door heel Nederland? Die, die, uh, ook. Het was uh, wel het hef heftigste incident... omdat er uh, sprake was van tieners... Hè, die, dat, uh, die inmiddels zijn veroordeeld door de rechter... Het waren dus meerdere mensen. Uh, uh, er worden vaker mensen tegen het hoofd geschopt als ze op het veld liggen, zoals afgelopen weekend nog. Ja. Uh, maar het incident uh, een jaar daarvoor uh, in Amsterdam Noord is ook een, uh, een bejaarde supporter getrapt en uh, een paar weken later overleden. Dat uh, kwam ook in het nieuws, maar was veel minder ernstig. En uh, het klopt inderdaad wat je zegt. Ook aan de hand van de reacties na Nieuwenhuizen kun je afleiden... dat dit het absolute dieptepunt uh, was. Nu, nu schrijf, heb je een boek geschreven. Er zijn er heleboel incidenten geweest. Er is heel veel te doen om respect in het voetbal, zeggen ze dan zo mooi. En dan zie je die incidenten afgelopen weekend weer. Wat denk jij dan? Nou ja, je schrikt enorm. Ik bedoel, als er mensen op de grond liggen... en die worden tegen het hoofd geschopt... dan, uh, ja, dan word je daar niet vrolijk van. Uh, gewoon echt niet. Ik bedoel... Uh, uh, het kan maar net zijn dat je op de verkeerde plek geschopt wordt. En dat, uh, dat het, uh, het drama Nieuwe huizen zich eigenlijk herhaalt binnen een jaar. Dus uh, ja, dat is enorm schrikken. Het, het boek heette uh, Oorlog langs de lijn. Uh, is dat ook echt oorlog soms? Ja, ja soms wel. Ik, uh, ik ben uh, in de geschiedenis gedoken. Ik heb uh, uh, ongeveer over meer dan honderd jaar... Uh, 22 pagina's en incidenten achter in het boek gezet. En uh, ja, daar zitten gewoon massale klopjachten bij. Maar het is dus wel iets van alle tijden al. Het is iets, iets van alle tijden, ja. Uh, al in de 19e eeuw, toen voetbal eigenlijk net in Nederland geïntroduceerd was, wijde de Nederlandse voetbalbond de vergadering aan. Uh, aan geschillen met de, met de referees. Zoals het toen nog mooi in het Engels werd genoemd. Mm. Dus het is van alle tijden de... En ook altijd rond scheidsrechters? Tenminste, dat is nou, de scheidsrechter is vaak de pineut. Maar mm. tot nu toe zijn... Uh, uh, uh, ik heb drie doden heb ik, uh, gezien. Dat waren eigenlijk altijd uh, uh, toeschouwers... die zich ermee bemoeiden. Of, of, dus, uh, of een gensrechter, zoals afgelopen jaar. Mm. Dus de, ja, wat ik heb opgeduikeld... moeten de eerste... Dode er nog gebeuren. Maar laten we hopen dat het niet gebeurt. Maar, nee. Ja. We gaan het zo meteen nog uitgebreid hebben over je boek. En wat de conclusies zijn. Wat je opgedoken hebt. Alvast bedankt voor je komst ja. naar de studio. Zo meteen we. verder. Ja, en dan gaan we het zo meteen ook hebben over de MLB Finals. Dat is ook weer een Amerikaanse sport die eraan oh. komt. Maar eerst naar de HEMA. Ja, want van rookworst tot testament, klanten van de HEMA kunnen voortaan naast hun huishoudassortiment en de Jip en Janneke champagne nu ook terecht voor een standaard samenlevingscontract. of jawel, een testament. De, winkel is deze, de winkelketen is deze week gestart met een notaris service, waarbij de consument zijn testament online kan opstellen. Jullie op het veld, u bent van de HEMA. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe zijn jullie daar zo opgekomen? Nou ja, wij zijn constant natuurlijk bezig, net als heel veel andere bedrijven, met vernieuwingen. Hoe kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn? Welke mogelijkheden zijn er? En daar is deze service uitgerold. Ja, maar als dit rond 1 april was geweest, dan had ik gedacht dat u een grap maakte. Is dat zo? Nou, we doen ook verzekeringen en dat is ook zeker geen grap. Ja, nee, ik, ik geloof u niet. Het is niet dat ik u niet geloof, maar het is zoiets dat je niet een, een, zo één op één met de HEMA kan identificeren. Nee, nee. Nou, misschien is het daar ook wel heel verrassend en verrassend eenvoudig en, en daarom ook wel, uh, uh, ja, gewoon wel een sympathiek product. Ja, hoe moet ik het voor me zien? Ik koop straks een rookworst en wat badhanddoeken en dan een samenlevingscontract? Nou, zo gaat het dan niet. Uh, hè, in principe is dat iets wat je net zoals de verzekeringen via internet regelt. Um, dus in de, zeg maar in de fysieke winkels uh, zijn wel volletjes te krijgen... maar je kunt daar niet uh, een, een akte afsluiten. Dat gaat niet, dat moet online. Uh, dan vul je een vragenlijst in en dan krijg je per e-mail een, een conceptakte. En je kiest een, een notaris en daar wordt dan de akte officieel getekend... zodat die ook rechtsgeldig is. Ja, het is best wel een heftig onderwerp, zo, bijvoorbeeld zo'n samenlevingscontract. Ik, ik, ik kan me voorstellen dat mensen behoefte hebben aan advies. Ja, maar het is aan de andere kant ook zo dat heel veel mensen uh, niets regelen als ze gaan samenwonen. En de stap naar een notaris toch, uh, ja, toch best heel groot vinden. Nou, en we hopen dat met dit product uh, dat het allemaal toch net even wat makkelijker en eenvoudiger wordt. Zodat mensen dat wel goed regelen. Ja, wat is eigenlijk het verschil tussen uh, naar de HEMA gaan voor een samenlevingscontract of testament en naar een notaris gaan? Ja, dat hangt natuurlijk ook van je persoonlijke situatie af. Uh, en wat wij aanbieden, dat zijn de, de standaardcontracten. Uh, dus als je een heel uh, ingewikkeld fiscaal leven hebt, zeg maar, dan, uh, ja, dan wordt het gewoon heel lastig en dan heb je echt persoonlijk advies nodig. Maar als dat niet het geval is en uh, hey, je wilt het wel goed regelen voor jezelf of voor je kinderen of wat dan ook, dan, uh, dan biedt dit mogelijk wel een uitkomst. Ja, maar ze zijn allebei even rechtsgeldig om het zo te zeggen. Zeker, zeker. Ja. Maar moet je dan niet ook aangesloten zijn bij een club van notarissen daarvoor? Of mag ik het nou, zelfs ook nog over doen? Uh, is dat natuurlijk als het goed is. Uh, hè, want uiteindelijk is het natuurlijk de notaris die de acte ondertekent. Waardoor, uh, waardoor de akte ook rechtsgeldig is. Ja, ja. En dat is dan de HEMA-notaris? Nee hoor, nee hoor, wij werken samen met een groot aantal notarissen in Nederland. En dat zijn uh, notarissen die uh, al jaren en dag uh, ja, een, een, een praktijk hebben. Hoe zijn de reacties op dit plan? Uh, nou, verrassend. Uh, inderdaad, uh, wat, wat u daar straks ook al zei... mensen verwachten het niet 1, 2, 3. Uh, maar zijn wel in die zin positief verrast. Ja. Omdat het toch een... een, een ja, het lijkt natuurlijk een heel ingewikkeld en saai product. Uh, en dat wordt nu toch wel uh, een stukje toegankelijker. En dat vinden mensen natuurlijk ook wel prettig. Ja. Nu zijn altijd, als je naar een notaris gaat... de kosten fix... Uh, is de HEMA dan ook een prijsvechter op het gebied van samenlevingscontracten geworden nu? Nou, wij kunnen dit nu aanbieden door de manier waarop we het aanbieden voor een hele scherpe prijs. Ja, en, en bent u eigenlijk het eerste uh, grote uh, bedrijf dat hiermee gaat adverteren? Denkt u dat andere bedrijven dit ook gaan doen? Dat je uiteindelijk echt een soort, soort uh, nou ja, een prijsvechters erop krijgt, zeg maar? Ja, nou ja, goed. Ik denk dat uiteindelijk uh, gaat het erom natuurlijk dat je uh, voor jezelf de zaken goed regelt. En als dat op deze manier kan, is dat fijn. Uh, maar in principe kunnen anderen dat natuurlijk ook doen. Ja, dat, uh, dat kan. Ja. Nu kan ik me voorstellen dat u niet gaat zeggen wat de volgende uh, terrein is waar de HEMA zich op gaat, uh, op gaat richten. Maar komen er meer van dit soort uh, nou ja, uh, on-HEMAse uh, type producten die nog geleverd gaan worden? Nou ja, kijk, wij doen natuurlijk al een, een, een wat, wat is on-hema? Ja, eigenlijk we alles is natuurlijk... nu HEMA. Ja, precies. Dus maar... dat is natuurlijk een beetje uh, de vraag dan. Kijk, op dit moment is het zo dat we ons nu eerst hierop richten. En we zijn uiteraard heel erg benieuwd uh, ook hoe, hoe consumenten hierop reageren. En op basis daarvan, uh, ja, zullen we dan gewoon verder gaan kijken. Ja, misschien loodgieters of zo van bouwbedrijven dan bij de HEMA. Kijk, zeg maar wat, dat, dat, we, we kunnen eigenlijk zo gek niet verzinnen of de HEMA gaat er misschien wel iets mee doen. Nou ja, kijk, je moet nooit iets uitsluiten en waar er uh, mogelijkheden liggen. Uh, en wij kunnen er uh, een, een, een passend HEMA-product van maken. Uh, ja, waarom niet? Ja, nou, we gaan het in de gaten houden. Dankjewel, jullie op het veld. Oké, okay, gedaan. I -I! <laughs> mama, uh, you understand that? No. Well, uh, like I don't understand how you can't 'cause like I've been to uh, you know Paris, Peru, you know I've been to Iraq, Iran, Eurasia. You know I speak very, very um fluent Spanish. Uh, todo bien, chevere. Todo bien, chevere. Chevere. chevere. Is that right, mama? Yes. Yeah, I got my shaking moving to the thing. Everybody's got a thing. But soon don't know Don't you worry about a thing Don't you worry about a thing, Mama Cause I'll be standing on Heerlijk om 16 minuten over 5 is dit fijn wakker worden op Radio 1 met Stevie Wonder en Don't You Worry about A thing. Wij zijn wakker, u bent wakker, maar de meeste mensen, geloof het of niet, liggen nog steeds op één oor. En toch zijn de kranten alweer op weg naar de kiosk en de deurmat. We nemen ze met u door, te beginnen met de Telegraaf. De krant van Wakker Nederland schrijft vanmorgen over een 007-achtige ontdekking van EU-president Herman van Rompuy. De Belg heeft afgelopen maand tijdens de G20-top in Sint-Petersburg voorkomen dat Russen andere landen konden bespioneren. De Telegraaf baseert zich op artikelen in de Italiaanse kranten Corriere della Sera en La Stampa. Russische gastheren zouden delegaties van onder meer de VS, Duitsland en Japan USB-sticks en telefoonopladers voor hun mobieltjes hebben gegeven. Van Rompuy vertrouwde het zaakje niet en liet ze het onderzoeken. Voorlopige tests zouden hebben aangetoond dat de sticks en opladers geschikt waren om stiekem data en telefoons mee te detecteren. Of er ook daadwerkelijk delegaties zijn afgeluisterd is nog niet duidelijk. Rusland zelf ontkent in alle toonaarden. En inmiddels voeren verschillende nationale overheden uit voorzorg extra tests uit. Later zou er dan nog een protest bij Moskou volgen. Steeds meer kleine zelfstandigen moeten aankloppen bij de Kerk voor Financiële Hulp. Dat schrijft Trouw vandaag. De ZZP'ers waren in 2012 de meest opvallende stijgers in de lijst van hulpvragers. De grootste groepen die in moeilijkheden zitten zijn alleenstaande moeders en werklozen. Dat blijkt het onderzoek van Armoede in Nederland dat vandaag verschijnt. De kerken hebben dit jaar gezamenlijk 30 miljoen euro aan financiële hulp gegeven. Daarnaast is er nog eens 53 miljoen euro in vrijwilligerswerk gestoken om armoede te bestrijden. Vorig jaar werd er dagelijks meer dan 100 keer bij de kerken om steun gevraagd. Uit het onderzoek blijkt dat mensen de kerk vaak als hun laatste redmiddel zien. Aanvraagformulieren voor bijvoorbeeld een uitkering bij de overheid... zijn zo moeilijk dat mensen uiteindelijk zelfs tegen eigen boetes aanlopen... waardoor ze nog verder in de problemen komen. Kerkmedewerkers spreken in het onderzoek hun angst uit dat de digitalisering ervoor zorgt dat het probleem van armoede alleen maar groter wordt. En ook in de rechtbank moet gedigitaliseerd worden. Maar of dat het lukt, is nog maar de vraag. Daarover schrijft het Nederlands Dagblad vandaag. Vanaf 2015 moeten bedrijven en advocaten de stukken voor een proces verplicht digitaal inleveren... als het aan minister Ivo opstelt te ligt. Advocaten, rechters en deurwaarders twijfelen of die plannen wel haalbaar zijn. Hoewel alle partijen positief zijn over de plannen, is de deadline van 2015 wat krap. Op de, begroting van het, uh, op de begroting van het ministerie van Justitie zijn er voor deze maatregelen al miljoenen bezuinigingen ingeboekt. Te snel, denkt de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak. Rechters moeten de digitalisering nu naast hun normale werkzaamheden doen en dat verhoogt de werkdruk. De vereniging waarschuwt daarbij dat digitaal niet per se sneller betekent... wat de metershoge dossiers moeten in welke vorm dan ook door de rechter worden gelezen. Deurwaarders wijzen nog eens naar de proef van twee jaar terug... waarbij de griffierechten van internet afgedragen moesten worden. Dat project is niet voor niets mislukt, zeggen zij. In spits vandaag schadevergoeding voor student van falende opleiding. De krant schrijft dat leerlingen een deel van hun collegegeld terug moeten krijgen... wanneer hun universiteit of school aantoonbaar heeft gefaald bij het aanbieden van onderwijs. PvdA-Kamerlid Mohamed Mohandis pleit daar vandaag voor... tijdens het debat over de onderwijsbegroting. Hij wordt daarbij gesteund door de VVD... en is er dus in de Tweede Kamer een meerderheid. Om te kunnen vaststellen of een school gefaald heeft... moeten alle onderwijsinstellingen vooraf alle eisen gaan opstellen... waaraan zij moeten voldoen. Voordeel is dat een student in zo'n geval vooraf kan nagaan... wat hij of zij van de opleiding kan verwachten. En wanneer daardoor de instelling niet aan wordt voldaan, zou er niet goed geld terug garantie in uh, moeten gaan. Mohandis pleit ernaast ook nog voor een centraal klachten- en informatiepunt voor studenten. Nu worden zij vaak nog van het kastje naar de muur gestuurd... in een wirwar van balies en aanspreekpunten. Nou, dat en nog veel meer in de kranten die zometeen op de deurmat ploffen. En dit u zit bij ons in de studio Wesley Meijer. En donderdag komt zijn boek Oorlog langs de lijn uit. Een schokkend verhaal over geweld op het voetbalveld... met als aanleiding het overlijden van scheidsrechter uh, Richard uh, uh, Nieuwenhuizen van vorig jaar... Ja, uh, hoe is het onderzoek naar jouw boek verlopen? Uh, ja, dat was heel veel werk. Ja, ik ben echt de geschiedenis in gedoken. Want ik wilde weten waar uh, eigenlijk de basis ligt voor het uh, geweld... bij het uh, amateurvoetbal op het veld. Dus dat uh, was een hele hoop werk eigenlijk. Ben je erachter gekomen? Ja, er is niet eigenlijk één antwoord op te geven... Uh, waar de basis ligt voor het geweld. Uh, waar ik wel ben achter gekomen, is dat eigenlijk de... Cultuur, cultuur van discussie uh, eigenlijk al vanaf het begin erin zat uh, bij het voetbal. Ja. Is het nou ook nog zo dat jij door de tijd heen... je hebt heel veel van die zaken gezien, gevolgd, uh, onderzocht... dat je denkt, van, er moet misschien iets in het voetbal veranderen? Um, nou ja, kijk, er zijn natuurlijk veel geluiden... gaan erop om, om de spelregels uh, te veranderen. Ja. Uh, er zijn nogal wat regels die uh, voor interpretatie uh, mogelijk zijn. He, zoals uh, buitenspel... De alleen, uh, ja, daarin is de KNVB echt gebonden aan wat uh, wat oude grijze mannen in Groot-Brittannië besluiten. Dus dat, ja. uh, dat is lastig. M maar, maar het lijkt me ook zo dat het niet alleen een probleem in Nederland is, het uh, geweld op het voetbalveld. Klopt, ja. Ik ben ook in het buitenland, uh, uh, heb ik wat onderzoek gedaan. En daar zijn, uh, bijvoorbeeld in Amerika is er uh, ook dit jaar nog een dode geval eigenlijk bijna vergelijkbaar met... Uh, met uh, het geval van Nieuwenhuizen, een uh, 17-jarige die een scheidsrechter neersloeg... en die eigenlijk een week later overleed door een scheur uh, in zijn uh, aorta, meen ik. Of in de handslagader, hou me dat even te goed. Uh, en ik heb ook een Engelse journalist gesproken die uh, eigenlijk... Uh, uh, wel een paar keer pistool op het veld heeft gezien uh, als het uit de hand was gelopen. Ja. Maar uh, de, de zinloosheid ervan lijkt heel vaak niet alleen het geweld, maar ook dat het niet gebeurt bij hele belangrijke wedstrijden. Je hoort het, volgens mij was het dit weekend een geval voor het zesde die aan het voetballen was. Dat is dan het, het zesde team, dat is zeg maar het, het achtste, zelfs zie ik nu. Het achtste team, dat is het, het absolute bierteam. Die komen waarschijnlijk alleen bij elkaar om, uh, om uh, lekker bier te drinken naar de wedstrijd en even te voetballen. En die worden dan toch zo agressief dat uiteindelijk zo'n scheidsrechter ontzet moet worden. Ja, klopt. Het, uh, het lijkt vaker te gebeuren op uh, lager niveau. Uh, bij de eerste elftallen zie je het toch minder bij uh, de topklassen... of de eerste klasse, en vaker in de vierde of vijfde klasse. En dan heb je nog de, de, de lagere elftallen, inderdaad, wat je zegt... afgelopen weekend in Amsterdam was het raak bij het uh, achtste elftal... Tegen een tweede elftal van, uh, van twee clubs op hetzelfde sportpark. Dus het gebeurt eigenlijk uh, uh, overal. Uh, maar um, ja, je ziet het inderdaad iets vaker op de lagere niveaus. Maar ja. is het dan wel aan het voetbal te linken? Of is zo'n zo jongen als hij zou gaan volleyballen of als hij zou gaan korfballen... zou hij ook zo door het lint kunnen gaan? Nou, uh, dat valt te betwijfelen. Het is zo dat, bij, uh, dat voetbal als sport echt eruit springt als je kijkt naar het aantal uh, uh, excessen uh, ook, op de lijnen. Ook procentueel gezien, want dit is natuurlijk de grootste sport van Nederland. Ja, ook procentueel gezien. Ja, en voetbal is natuurlijk het is een fysieke sport. Uh, je kan je voorstellen dat het uh, bij het schaak natuurlijk veel minder voorkomt. Ja. Maar het, voetbal is alweer ook fysieker dan hockey. Dus ja. dat lijkt heel vaak wel... Maar top. minder fysiek dan rugby. En daar hebben ze allemaal respect voor elkaar. Ja, daar, daar, daar schijnen de regels wat, uh, wat strenger te zijn. Uh, nee, bij voetbal heb je echt... Uh, uh, tenminste, dat idee heb ik dat, dat, dat spelers vaker uh, dat het emmertje voorraakt raakt. En dat er net even iets gebeurt waardoor die... Uh, Waardoor een, de druppel de emmer doet overlopen. Net iemand waar waas voor zijn ogen krijgt. Ja. Ja. Uh, Richard Nieuwhuis, de naam is uh, vaak gevallen. Je bent ook uh, heel vaak naar die rechtszaken uh, rondheen geweest. Je ja, hebt uh, ja. betrokkenen allemaal gesproken. Daar gaan zeker. we het, uh, zo meteen zeker over. Oké. Okay. Maar er is ook Amerikaanse sport. En ook daarvoor is iemand in de studio aangeschoven. Maarten goeiemorgen. goedemorgen. Want de finale van het Amerikaanse honkbal, de World Series, na het zijn einde. De Boston Red Sox. De ploeg van Nederlander Xander Bogaars won maandagavond het vijfde duel in de Best of Seven-serie... tegen de St. Louis Cardinals en bracht daarmee de stand op 3-2. Ja, de St. Louis Cardinals en de Boston Red Sox spelen woensdagnacht. Dus vannacht de zesde wedstrijd. Uh, honkbalkennerschrijver en, uh, uh, van het boek Hollandse honkbalkelder Maarten Koolsloot... die is bij ons in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan is het natuurlijk altijd eerst de vraag voor wie ben je... maar je zit recht tegenover me met een pet van de Boston Red Sox. Ja. Dus dan ben je ook automatisch, neem ik aan, voor, voor, voor de Boston Red Sox. Ja, dat is wel een aardige conclusie. hoeft niet zo heel veel ja, op toe te Ja, je kan ook toevallig die pet hebben. Maar uh, nou ja, het is een heel klein beetje toeval. Maar het is uh, sinds 2004 uh, dat Boston de World Series won. Voor het eerst sinds uh, 1918 uit mijn hoofd. Uh, die series heb ik toen vrij goed gevolgd. Met mijn broer samen. En uh, ja, dat team een beetje geadopteerd eigenlijk. Zo moet je ja. het maar zien. En uh, een succesvol team ook door de jaren heen. Kunnen nu ook uh, staan op winnen eigenlijk? 3 2 voor Één overwinning af van de zegen. Daarmee zouden ja. ze voor de derde keer in een decennium uh, winnen. Hè, terwijl ze tussen de, uh, de jaren 10 en 2004 uh, 86 jaar uit mijn hoofd niet, uh, niet wonnen. Uh, daar met deze zegen zouden ze ook de meest succesvolle ploeg van het afgelopen decennium worden. De andere is waar ze nu tegen spelen. St. Louis Cardinals. Uh, niet de New York Yankees zoals veel mensen denken afgelopen 10 jaar. Maar deze twee ploegen zijn, uh, zijn de beste teams. waren ook in de reguliere competitie de beste. Uh, ja, en, en De series zijn heel spannend. De wedstrijden worden maar met een paar runs verschil uh, uh, beslist. En nu zeg je het al, hè? Niet veel, men of veel mensen denken: de New York Yankees, dat is zo'n naam die je dan voorbij had komen. Als we het nou met een Europees podium moeten vergelijken, waar lijkt dit toernooi op? Ja, Champions League. Ja, ja ongeveer. Kijk, in Amerika is voetbal, Amerika-voetbal, kijken inmiddels wat meer mensen naar. Maar deze, ja, hier is toch wel weer bijzonder interesse voor omdat het heel spannend is. We hebben aardig wat World Series gezien de laatste tien jaar... die 4-1, 4-0 werden. Uh, dat is nu zeker niet zo. Uh, misschien komt er een uh, Game 7. Hè? Dat is bijna een mythisch iets in de Amerikaanse sport. World Series Game 7. Ook als je jonge spelers wil vragen wat wil je... dan willen ze World Series Game 7, negende inning... en dan de tweede helft van de negende inning, twee man uit... en dat zij dan weet je wel, de, de winnende hit uh, slaan. Uh, wel aardig is de, waarom zijn deze ploegen nou zo verschrikkelijk goed? De, de Cardinals uh, twee jaar geleden speelden tegen de Texas Rangers. De Rangers waren één strike uh, weg van de zege tot twee keer toe, dus maar één bal recht over de plaat niet slaan was afgelopen. Uh, en nog wonnen uh, uh, de Cardinals die series uh, door onder andere David Freese sloeg een, een homerun echt met zijn laatste strike. Dus die was uh, dat maakt wel een beetje dat die wedstrijden nu zo interessant zijn. Dat het echt ja, het zit echt op een millimeter, zeg maar. En, en dat zou op... hier ook kunnen gebeuren. En er zit ook een Nederlander bij, Xander Boogaert. Uh, door Mart Smeet, heel hard aangekondigd in de wereld door niemand kent hem. Maar stond hij al in jouw boek? Ja, daar staat hij zeker in, ja. Ik moet zeggen dat ik daar achteraf niet ongelukkig over ben. <laughs> maar wat en... voor jongen is het? Nou, het is een hele rustige jongen. Ik heb deze week ook wel wat mensen gesproken om hem heen. Uh, coaches en, en, en, en dat soort mensen. Uh, rustige jongen die vrij goed weet wat hij kan. Ook weet wat hij niet kan, zeggen ze. En, en, en dat weet aan te passen. Uh, je hebt het over, uh, hij stond in mijn boek, hoe is hij daar nou ingekomen? Nou, we hebben een hele generatie sterke jongens bij. Zurich, zo'n Texas Rangers, uh, Marikson Gregorius. Uh, we hebben Jonathan Schoop, die bij de Baltimore Orioles net is doorgebroken. Anderaton Simmons, uh, die misschien wel wat ze dan een gold glove noemen kan winnen. Omdat hij zo goed uh, in het veld is, Atlanta Braves. Ik noem al die namen, waarom niet eerst Bo omdat hij daar voor je gevoel, van, van veel kenners, uh, het daar toch een beetje achter zat. Uh, ietsje jonger ook, dus dat scheelt ook wel een beetje. Stond ook niet op de lijstje van echt het allergrootste talent. Provaar wel, Simmons wel. Die kregen ook die aandacht. Maar ik ben blij dat ik de afweging heb genomen... om in, uh, in Hollands Hongbaalheld toch een plek voor hem in te ruimen. Dat had er buiten kunnen vallen, moet ja. ik eerlijk zeggen. Want hij deed wel mee met Nederland. Uh, Dit voorjaar World Baseball Classic. Werd wereldkampioen met Nederland 2011 in Panama. Toen speelde hij overigens bijna niet. Was hij ook nog maar 18. Maar ja, hij is een beetje overzien ja. tussen al die andere talenten. En bij de Boston Red Sox was hij ook overzien. Want hij heeft een heel groot deel van het seizoen eigenlijk bijna niet gespeeld. Ja, ze, hebben hem, ze hadden Will Middlebrooks, derde honkman. Ze hebben op korte stop uh, Drew. Uh, die stonden voor hem. Uh, de Red Sox hebben besloten om hem een derde honkman van te maken. Hij moest ook bij Nederland op een derde honk spelen dit voorjaar. Middlebrooks viel tegen deze seriesport. sport. Dus zeer opp opportunistisch. Uh, honkbal eigenlijk helemaal. Je kan echt zo vervangen worden. Hij neemt zijn kans. En het is natuurlijk waanzinnig. Dat is wel wat je nu ziet: dat iemand 21 uh, onder die omstandigheden zo cool blijft. ook vaak vier wijd krijgt. Hè? Dan moet je dus echt de, de, de neiging bedwingen om, om te slaan. Uh, ja, dat is gewoon heel knap. Uh, hij is ook nog uh, na Big Papi, David Ortiz... wat echt de held is van Boston, deze World Series. Is Booguit de beste slagman van, uh, van, van Boston. En uh, hij wordt uh, legendarisch vannacht. Want jij gaat nu zeggen dat hij uh, in de negende inning hem eruit slaat. En dat Boston de series wint. Negende inning, maar dat zou een game seven moeten zijn. Oh nee, dus oh. dat, dat zou niet vannacht zijn. Maar ik wil je het best geven. Ja, hij, hij, je zal het rol, hij zal een, rol, een belangrijke rol spelen vannacht. Daar ben ik van overtuigd. Dat laat hij tot nu toe uh, vijf uit zien. Ja. Okay, en hoe laat moeten we gaan zitten kijken hiervoor? Uh, uitzending begint... Dan om 7 uur 30 aan de East Coast, daar het is aan mijn hoofd. Uh, half twee hier, dat uh, valt mee. ik hoor het je zeggen, maar <laughs> <laughs> dat zetten. Ja, zeker. <laughs> Dank je wel. Het is 1 minuut voor half zes. Tijd voor het laatste nieuws. Het nieuwsminuutje. En daarvoor is aangeschoven Vera Simons. Goedemorgen Vera. Goedemorgen. Het aantal spijbelaars op basis- en middelbare scholen... is veel groter dan werd aangenomen, meldt het AD vandaag. Dat is duidelijk geworden door strenger toezicht. Het nieuwe controlesysteem leidt tot een explosieve toename... van het aantal meldingen van schoolverzuim. In Rotterdam gaat het om 30 meer spijbelaars. In Den Haag is zelfs sprake van een verdubbeling. De vier grote steden zitten scholen sinds vorig schooljaar... flink op de huid als het om spijbelen gaat. Op eigen verzoek hebben de gemeenten die taak overgenomen... van de onderwijsinspectie. Het scheve beeld dat jarenlang over is ontstaan... is vooral te wijten aan een slechte registratie door scholen. Scholen die de zogenaamde verzuimadministratie... naar herhaaldelijk aandringen nog niet op orde hebben... kunnen worden beboet en die boete kan oplopen tot maar liefst 100.000 euro. En in Egypte is een van de leiders van het moslimbroederschap... Essam El Erjan gearresteerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de arrestatie bevestigd... maar zij past later vandaag met details te komen... Een rechtbank in Cairo heeft vorige maand activiteiten van de moslimbroederschap verboden... omdat de organisatie de nationale veiligheid in gevaar zou brengen. De beweging staat onder druk sinds de afzetting van president Mohamed Morsi in juli. En dan nog voedselwaakhond Foodwatch is een actie begonnen tegen het nationaal schoolontbijt. De jaarlijkse ontbijtbijeenkomst die volgende week wordt gehouden op vele basisscholen... is volgens de organisatie reclame, kindermarketing en promotie van ongezond eten. Foodwatch vindt het een slechte zaak dat de inhoud van de ontbijtpakketten... wordt samengesteld door voedselbedrijven die het ontbijt sponsoren. Ook missen ze groente en fruit. Het schoolontbijt laat in de reactie weten dat groente en fruit in het pakket zeker een wens voor de toekomst is. Maar eerder levert dit, dit gezien de houdbaarheid en kwetsbaarheid logistieke en kostentechnische problemen op. En dan nog het weer met Stijn van Antwerpen. Goedemorgen. We starten deze ochtend overwegend droog. Maar vanmiddag vallen met name in het westen en noorden van het land ook enkele buien. De temperatuur die staat tot maximaal een graad of 12. De wind is daarbij vrij krachtig en waait uit de zuidwestelijke richting. Vanavond en vannacht is het overal in het land droog en komen ze nu en dan ook enkele opklaringen voor. De temperatuur die dalt tot een graad of 5 en de kust is zachter met daar een graad of 7. Morgen trekt vanuit het westen een gebied met regen over. In de middag stijgt de temperatuur tot gemiddeld een graad of 11. De dagen richting het weekend blijft het wisselvallig met overdag temperaturen rond een graad of 12. Het Nieuwsminuutje Wesley Meijer die is bij ons in de studio. Hij heeft een boek geschreven, Oorlog langs de lijn. Over het geweld in het amateurvoetbal. We praten zometeen met hem verder. Eerst muziek op Radio 1. Dit is Elephants van Ruben Heijn. Goedemorgen als u net wakker wordt. En als u niet wakker wordt, ook een hele goede morgen. Het was Ruben uh, Heijn met Elephants uh, op radio. En nu al wakker. En we gaan het hebben over uh, geweld langs de voetbalvelden. Ja, want dit uur zit Wesley Meijer bij ons in de studio. Donderdag komt zijn boek uit Oorlog langs de lijn. Een schokkend verhaal over geweld op het voetbalveld met als aanleiding het overlijden van scheidsrechter Richard Nieuwenhuizen vorig jaar. En um, Wesley, jij hebt ook gesproken met, met de betrokkenen. Als een van de weinigen in Nederland. En ook in het boek. Um, uh, is het lastig om contact met ze te krijgen? Of wilden zij wel hun verhaal doen? Uh, met de betrokkenen bedoel je de de, de, Familie. de, de nabestaanden ja. van nieuwhuizen. Ja. Ja, dat was best moeilijk. Ik heb ze in het uh, voorjaar een keer gesproken... voor het uh, parool waar ik voor schrijf. En uh, ja, ook nu was het lastig voor dit boek. Uh, ja, ik begreep het ook wel. Ze hebben best wel moeite om... Uh, om, om, om ja, dingen te vertellen. Maar uh, ja, dat is me voor dit boek uh, niet gelukt. Nee, nee. Um, maar uh, je hebt wel andere betrokkenen gesproken... Uh, zoals de, de KNVB... die ja. natuurlijk ook een rol hier in dit alles uh, moet uh, spelen. Um, uh, wat zeiden ze? Uh, ja, ik wil nog even toevoegen... dat ik behalve de nabestaanden van Nieuwenhuizen... Hm. Uh, die heb ik dan niet gesproken... Nee. maar ik heb wel ook uh, families van de daders uh, gesproken. Ja. Dus dat was, uh, en dat was ook niet makkelijk. Maar nee. dat is wel... Uh, bij sommige families gelukt. Ja, de KNVB uh, uh, heeft heel veel tegen me gezegd. Ik heb, uh, ik heb een, uh, een krap uur met ze gesproken. En daar heb ik ze eigenlijk uh, gevraagd naar uh, wat kritiek die ik heb uh, gehoord van mensen. En uh, ik heb ze ook gewoon de kans uiteraard gegeven om hun beleid uh, uit de doeken te doen. Wat ze de afgelopen jaren uh, hebben gedaan aan het, uh, uh, aan het voetbalgeweld. Uh, dus ja, ik, ik weet niet wat je, wat je specifiek weet. Nou ja, weten. De, de, die kritiek, waar stonden ze daar open voor? Hadden ze het gevoel dat ze zelf meer hadden kunnen doen? Ja, absoluut. Ze zeggen, ze zeggen zeker dat ze, uh, dat ze misschien meer hadden moeten doen... Uh, maar uh, misschien ja. meer hadden moeten doen is een beetje vaag, natuurlijk. Tenminste, wat, wat, wat, wat ja, wil je concreet tegen je willen zeggen? Nou, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de, naar de maatregelen die ze in, het, uh, in maart hebben gepresenteerd. Uh, dat zijn tien maatregelen in een uh, actieplan uh, tegen geweld voor sportiviteit. Uh, dat zijn uh, maatregelen om, om de sfeer te verbeteren. En eigenlijk zijn die vooral uh, ingesteld doordat nieuwhuis ze is uh, overleden. Um, ja, daarin uh, um, hebben ze uh, tien maatregelen ingevoerd. En, en twee bijvoorbeeld daarvan zijn, uh, zijn de tijdstaf bij een gele kaart. En uh, een spelregelbewijs voor, voor B-junioren vanaf volgend seizoen. Zouden die maatregelen helpen, denk je? Nou ja, die twee zouden best wel kunnen helpen. Uh, er zijn inmiddels ook alweer wat gevallen bekend van spelers... die tien minuten de, uh, langs de kant staan en zich eigenlijk... Uh, in plaats van dat ze afkoelen, zich nog drukker maken... en uh, eenmaal terug in het veld uh, uh, weer, weer overtredingen begaan en dergelijke. Uh, en uh, het spelregelbewijs vind ik echt heel goed. Uh, die, die mag zelfs wel verder gaan. Dus wat dat betreft kun je ook weer zeggen. Waarom heeft de KNVB dat niet wat harder aangepakt. En gewoon gezegd van nou elke jeugdspeler moet gewoon verplicht fluiten. Of, of volwassen teams moeten elkaar verplicht fluiten. Om een beetje de, dat respect te leren ja, ontwikkelen. Om, om om te gaan met hè, als je zelf scheidsrechter bent. Uh, als je met de tegenstander moet uh, omgaan. Dat, dat had best wel wat steviger gemogen. Maar dat neemt voor de rest niet weg dat zo'n spelregelbewijs een goed begin is. Maar al die andere acht maatregelen hebben eigenlijk niet eens echt betrekking op gedrag binnen de lijnen. Dus ja, dat, uh, dat had wel wat, wat, wat, wat steviger gemogen. Maar is de KVB wat jou betreft ook verantwoordelijk om het geweld in, uh, langs de zijlijn aan te pakken? Of zijn dat de clubs? Nee, zeker. nee. De KNVB is uh, verantwoordelijk. De KNVB is uh, de competitieleider in Nederland als enige. Uh, dus die heeft een soort monopoliepositie. En daar mag je ook uh, kritisch op zijn. Hm. Het is wel zo dat de KNVB het niet uh, alleen kan. Nee. Uh, hè, ouders gaan nog steeds langs, hun, uh, langs de lijnen uit hun dak... Uh, scheidsrechters, bestuurders geven nog steeds de incidenten niet door. Dus het is niet zo dat de KVB het alleen kan. Alleen, ja, de KVB is wel verantwoordelijk natuurlijk. Ja. Uh, je blijft nog heel even zitten tot zes uh, uur ben je bij ons te gast. Uh, we willen straks natuurlijk graag meer horen over... Uh, wat de uh, familie van de daders uh, te zeggen had. Ja. Um, uh, ze, ze Zijn ze wel behoorlijk open tegen geweest, volgens mij, of niet? Ja, redelijk. Ik heb, ja. uh, ik heb uh, uh, een aantal familieleden gesproken... en uh, ja. ja, die... Um, uh, uh, en over eentje wilde echt wel zijn verhalen doen, ja. ja. Daarover later meer. Nou, Dan gaan we even naar een heel ander onderwerp, namelijk het Nederlandse bedrijfsleven. Want met de VOC in de Gouden Eeuw, toen zette Nederland misschien wel de toon voor wat de handel later uh, zou zijn. Maar inmiddels verdwijnt steeds meer dat, de Hollandse glorie van Beursplein 5. Ja, gisteren werd bekend dat Douwe Egberts uit de AEX-index verdwijnt. En uh, buitenlandse bedrijven, bedrijven azen op uh, de grote Nederlandse namen als KPN en Ziggo. We spreken met uh, Jan Kasteleins, columnist bij de grootste beleggersite iax.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Bedankt wat... voor deze vroege week. <tie> de vraag is, ik hoop dat je dat ook op dit tijdstip al uh, kan analyseren... wat is er toch aan de hand met onze AEX? Uh, de AEX is, uh, is opgericht in 1983. En um, het bestaat uit uh, de vijfde grootste uh, beursfondsen van Eurbanes Amsterdam. En in die uh, periode zijn al honderd uh, aandelen deel geweest van die AEX-index... Dus dat betekent dat er ja, veel aandelen komen en verdwijnen. En uh, ja, dat is inherent aan de beurswereld dat er uh, bedrijven overgenomen worden. En dat de buitenlandse bedrijven onder meer aanzopen op onze ja, uh, Nederlandse trots. Ja, ik zei net, en, uh, uh, ik zei net een beetje gek, gekscherend misschien. Uh, de Nederlandse handelsgeest gaat eraan. Maar je zegt dat als ze, ze, uh, ze, ze gaan en ze komen. Uh, is ja. dat nou dat is helemaal niet erg misschien wel? Uh, nou ja, Het creëert altijd een uh, bepaalde meerwaarde. Als, uh, als er een overnamebod komt, dan betekent dat er een premie op de koers wordt gelegd. En uh, ja, aan de ouders zijn het doorgaans niet uh, heel erg rauw begonnen. Maar aan de andere uh, kant ja. hebben we wel onze Nederlandse handelstrots. En willen we toch graag dat KPN Nederlands blijft. En dat Douwe Egbert het zo goed doet dat ze op de AX kunnen blijven. Ja, ergens, ergens zou dat wel heel mooi zijn als, uh, als onze bedrijven zichzelf kunnen redden. En um, vaak lukt dat ook wel. En, um, maar in het geval van KPN bijvoorbeeld uh, denk ik niet dat het heel erg verkeerd is. Ik zie, uh, ik zie KPN toch al uh, is echt heel erg afgestraft uh, sinds de top uh, die het uh, ja, meer dan tien jaar geleden maakte. Uh, maar zou het, ook ja, voor de, zou het ook voor de Nederlandse economie goed zijn om het Nederlands te houden? Of is het echt meer het sentiment dat wij denken, nou we willen graag KPN, grote naam, toch wel het Nederlands houden? Ja, ik denk dat het misschien een stukje trots is. Maar voor de aandeelhouders uh, ja, zijn overnames uh, doorgaans uh, beter dan, uh, ja, dan dat het uh, niet gebeurt. Er komt wel echt wel een goede premie op de koers. Um, soms is een aandeel in, in een te zwaar weer terechtgekomen. En uh, ja, dat, dan is er al heel veel leed onder de aandeelhouders. En ja, dan is een overname misschien een klein beetje zuur. Maar toch een schrale troost. Zie, zie je dit ook terug op de andere grote beurzen, bijvoorbeeld Londen, Berlijn? Um, nou ja, je ziet overal wel een, uh, wel een overnamestrijd, maar ja, uh, de Amsterdamse beurs is, is toch een uh, ja, Nederland is toch een wat kleiner, uh, kleiner landje aan het worden in de in de globalisering. En uh, ja, je ziet dat er soms wel een smakelijk hapje voorbij komt. En, uh, dan is er een grote onderneming die, uh, die dat op wil pikken. Nou, laten we positief eindigen. Wie houdt de Hollandse eer nog wel hoog? Welke bedrijven? Um, ja, er zijn natuurlijk altijd een aantal hele interessante bedrijven. Maar uh, Aald is, uh, is toch wel een van de mooiste aandelen vind ik op dit moment. Je ja, hebt natuurlijk net uh, bol.com overgenomen. Ja, dat, dat hebben ze heel goed gedaan. <lacht> en, ik ben heel erg positief over, uh, ja, over hoe ze naar de retailmarkt kijken. Dus uh, bol.com zijn ze natuurlijk online heel sterk mee. Uh, voor de supermarktketen zijn ze natuurlijk online heel sterk nu. Uh, ik denk dat het een hele goede combinatie is. En. Uh, ik ben heel erg positief over hoe het bedrijf naar de toekomst kijkt. Nou, het is toch fijn dat we het toch nog positief kunnen afsluiten. Ja. En... Jan Kasteleins, columnist bij beleggersite iex.nl. Dank je wel. Ja, bedankt. En Doei. maak er een mooie dag van. Ja, hetzelfde. Op uh, Radio 1. Ik was zaterdag uh, bij de Amsterdam Arena. En dan had je aan de ene kant voetbalsupporters, en aan de andere kant mensen die in de Dome naar Flieboek meegingen. Het was een hele rare combinatie. Ik zat in de trein terug naar huis en ik zat bij allebei in de trein. Ja, dat dus, ging uh, goed, hè? Dus. Het, het ging hartstikke goed. Ja. Ik zat er hartstikke op mijn gemak. Het was leuk. Al die verhalen van alle kanten. Het afgelopen uur zat Wesley Meijer bij ons in de studio. Sterker nog, hij zit dat nog steeds. En donderdag komt zijn boek Oorlog langs de lijn uit. We hebben het de hele uur al over. Ja, Wesley, jij hebt dus ook voor je boek gesproken met ouders van de daders uh, van, in de zaak uh, Nieuwhuizen. De grensrechter die uh, helaas overleed. Hoe was dat? Um, ja, best heftig. Um, ik was van mening dat... Um, uh, zij, hadden, zij hadden hun verhaal nog niet gedaan in de media. En ik, ik ben van mening dat um, uh, ook zij uh, een kans moesten krijgen om, om hun verhaal te doen. Uh, ik had tijdens de rechtszaak al hier en daar met wat familieleden gesproken. Maar dat is gewoon kort chit-chat in de pauzes. En uh, voor het boek ben ik, uh, ben ik eigenlijk sloten vaart in uh, gegaan. Ik heb, uh, ik heb aangebeld bij, uh, bij alle adressen. Ik kreeg ook een aantal keren uh, nul op request. Ik zag ook hier en daar een gordijntje dichtgaan. Dus de mensen waren thuis, maar deden niet open. Ik heb het ook via de officiële manier, via de advocaten gedaan. Uh, maar dat, uh, dat bracht geen succes. Maar ik heb uh, uh, aan één deur en via de telefoon... Uh, met, uh, met twee familieleden kunnen spreken. En uh, ja, uh, uh, ik heb hun de gelegenheid uh, gegeven... om iets te vertellen over die uh, uh, zoon of neef uh, of broer... Um, ja, wat zei hij dan? Of zijn. over de opvoeding. Nou ja, zij, uh, zij staan eigenlijk pal achter hun familieleden. Uh, uh, uh, Eén man die ik sprak, uh, zijn broer en zijn neefje waren betrokken. En die zegt van ja, mijn, mijn broer heeft, heeft niks gedaan. Uh, dus die uh, vond het heel erg zwaar. Uh, dat zijn broer vast zat. Hij zegt, mijn neefje heeft wel wat gedaan. Die heeft het ook toegegeven. Die heeft een, uh, een schop tegen de schouder gegeven van Nieuwhuizen. Die moet gestraft worden, zegt hij. Maar mijn broer heeft niks gedaan. Dus uh, ja, die had, er, die had het er heel moeilijk mee. Uh, die noemde Nederland zelfs een, een derde wereldland. Omdat hij niet had verwacht dat zoiets in Nederland kon gebeuren. Dat zo iemand die dan niks had gedaan vast zat. Ja. Yeah. Hoe is dat voor jou zelf geweest om dat lijkt me toch. Er is iemand doodgegaan, dan raak je toch een beetje de persoonlijk bij betrokken ook bij zo'n verhaal misschien wel. Uh, nou, deels. Kijk, het is gewoon voor mij uh, van mijn kant uit uh, interesse geweest. Uh, ik wilde weten waar dat voetbalgeweld vandaan kwam. Dus ik, uh, ik ben bij die zaak Nieuwhuizen geweest en uh, ik ben uh, de wijk in geweest. Maar persoonlijk betrokken. Uh, nou, ik vind dat je ook wel een beetje afstand moet houden uh, naar die mensen toe. Ik bedoel, uh, uh, die vader van die broer uh, en dus de oom van een van die jongens, die, uh, die, uh, die, die, die, die ging bijvoorbeeld uh, aangeven dat het nieuwe huis uh, eigenlijk de initiator van het geweld was. Ja, en daar, daar zet ik dan wel mijn twijfels bij. Uh, ook al is dat zo geweest, uh, het nieuwe huis schijnt best wel wat gedaan te hebben. Uh, dan uh, ja, is dat volgens mij nog niet een reden om iemand uh, te gaan schoppen. Dus mm. ja, persoonlijk betrokken, nou, je probeer, ik probeer wel gewoon met een, uh, een, uh, een, een, ja, een blik erboven te kijken... van wat gebeurt er en wat zeggen mensen en uh, kan het wel wat ze zeggen. Dus. Ja. Nu hebben we het hele uur eigenlijk besproken. Hè. Je hebt iedereen van alle kanten geïnterviewd, uh, alles onderzocht. Wat zijn jouw belangrijkste aanbevelingen om dit in de toekomst te kunnen voorkomen? Het belangrijkste is uh, wat ik net al aangaf... dat de KVW niet alleen kan. Hè? Dus uh, uh, ouders moeten niet meer uit hun dak gaan uh, langs de kant. Moeten hun kinderen tot de orde roepen. Uh, Scheidzeggers uh, moeten gewoon de incidenten doorgeven... die ze soms niet op het wedstrijdformulier zetten. Coaches moeten niet uh, spelers opstellen... die een week daarvoor uh, uh, zich hebben laten gaan. Uh, Clubs uh, uh, zijn ook verantwoordelijk, weet je wel. Dus iedereen moet eigenlijk iets doen om, om dit probleem tegen te gaan. Het is niet zo dat de KNVB dit alleen kan. Nou, Donderdag komt jouw boek uit, wordt het gepresenteerd. En uh, nou, we gaan het allemaal lezen, hè, wat er in dat boek staat. Bedankt voor je komst naar de studio en veel succes. Graag gedaan, jullie ook bedankt. Langs de Lijn heet het boek. En het is een overzicht van eigenlijk voetbalgeweld in Nederland. Ja. Dankjewel. Uh, dan ga ik even het volgende blaadje erbij pakken. De Tweede Kamer debatteert vandaag verder met minister Schippers... over de begroting van volksgezondheid, welzijn en sport. Tijd voor de SP om als nieuwe grootste oppositiepartij van zich te laten horen. We spreken met SP-kamerlid Renske Leijten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Moeten wij eigenlijk de SP nu feliciteren... dat ze sinds gisteren de grootste oppositiepartij zijn? Nou ja, ik zie het gewoon als gegeven. Uh, het, is, het is gewoon zoals het is, ja... Maar ik heb er niet zoveel uh, mening over. Nee, ja, het, het, het is een, een staatje En de grootste oppositiepartij wordt misschien toch iets meer uh, naar geluisterd. Waar ga jij op inzetten tijdens deze tweede dag van het debat? Nou, ik heb gisteren toch wel een uh, vraag gesteld aan een minister en een bewindspersoon. Wie zijn precies uw vrienden? Uh, want ze laten uh, naar onze analyse de patiënt behoorlijk in de steek, omdat die een boete op ziek zijn krijgt, uh, omdat je veel geld moet betalen als je de pech hebt om ziek te worden. Uh, ze laten ook de artsen in de steek, omdat die uh, ja eigenlijk heel weinig, uh, daar wordt heel weinig naar geluisterd als het gaat over hun alternatieven voor. Ja, het winstgedreven markt denken wat er nu is. Maar ze laten vooral de ouderen, de chronisch zieken en de gehandicapten in de steek. Omdat er zo ontzettend hard bezuinigd wordt volgend jaar al op de thuiszorg en op de instellingen. Dat ik echt mijn hart vasthoud over wat er gaat gebeuren volgend jaar. U, u gaat al wat langer om in de Tweede Kamer met minister Schippers. Um, wat denkt u dat het antwoord gaat zijn? Nou ja, minister Schippers, die gaat gewoon, uh, die, die gelooft heel erg, erg in een marktwerkingsverhaal. Hè? Uh, de premie is verdubbeld, het, het basispakket is uitgekleed. We zien dat ziekenhuizen verdwijnen door fusie of fusie. Maar zij vindt het allemaal geweldig. Dus dat zal zij blijven zeggen. Um, uh, maar er zijn ook wel een aantal dingen waar ze zich ook wel zorgen over maakt. En daar heeft ze ook rapporten over laten maken. Nou, en daar zal ik ook wel met haar de discussie over blijven voeren. Van is het nou wenselijk dat mensen... Hè, dat het Bijna 400 meer mensen in het ziekenhuis terecht zijn gekomen met ernstige maagbloeding... omdat bepaalde medicijnen niet worden vergoed. Uh, dus als ze toch wel een antwoord op moeten geven... en ik ben wel benieuwd met welk antwoord ze dan komt. Nou, is er een akkoord gesloten tussen de D66, ChristenUnie, SGP? Eigenlijk lijkt al alles beklonken. Of is er toch nog een beetje ruimte voor discussie, dan wel verandering? Nou kijk, als je kijkt naar de bezuinigingen die in het pakket in, in, de, uh, uh, in, in de begroting zitten, dus anderhalf miljard, uh, als het gaat over de oorspronkelijke begroting en dan komt op die 6 miljard ook nog wel behoorlijk wat bij, uh, dan is dat natuurlijk ontzettend moeilijk, want het gaat over gigantische bedragen. Maar wat ik vooral wil gaan doen is uh, de gevolgen van deze bezuinigingen voorleggen. Uh, wat gaat u doen om dat te voorkomen? Dat geldt ook behoorlijk voor Van Rijn met de bezuinigingen op de thuiszorg en de ouderenzorg. En ook gewoon kijken of we niet nu al uh, voorbereiden dat die, dat die gevolgen niet groot zullen zijn. Want uh, nou ja, op dit moment worden heel veel ouderen bijvoorbeeld verhuisd uit de verpleeg- en uh, verzorgingshuizen. Omdat we daarop nodig vinden om erop te bezuinigen. En ja, dat gaat gewoon toe leiden dat straks mensen echt op straat komen te staan. Wordt nu nog ontkend, maar over een paar weken of over een paar maanden, dan wordt, het, wordt dat groter nieuws. Ja, dan ben ik nu wel heel benieuwd of die zich daarop aan het voorbereiden is. Of dat hij zegt, uh, wie dan leeft, wie dan zorgt. En dat laatste zou er altijd... Heel erg vinden. Het, het, het is, was gisteren natuurlijk ook al het debat. U heeft het nu ja. over um, miljarden waar het over gaat. En dan uiteindelijk wat er gisteren in ieder geval in de media en bij de mensen het meest is blijven hangen, is ophef tussen de SGP en de ChristenUnie aan de ene kant en de VVD aan de andere kant over de mogelijkheid om een onderzoek te doen om te kijken of we euthanasie kunnen, uit, uh, uh, kunnen uitbreiden, de wetgeving daaromheen. Ja. Stoort het u dan? Nee, kijk, het was gisteren natuurlijk sowieso een heel erg nieuwsvolle dag... met de uh, raadbanken, Libor. Uh, je had natuurlijk de opstop, het opstappen of uit de fractie zetten van, uh, van uh, de heer Bontes. Kijk, dat is altijd zo. Er is altijd ander nieuws uh, rond debatten. Uh, het is, heel veel mensen denken dat wij het alleen maar hebben over de waan van de dag. Maar dat is echt niet zo. Wij doen heel erg ons werk. Dat hebben we gisteren ook gedaan. Um, ik, wat ik wel heel tragisch vind, is dat heel veel mensen denken... Dat oh, die begroting van de zorg, dat is nog allemaal niet zo heel erg veel, want de grote verandering in de zorg is besteld in 2015, terwijl uh, de bezuiniging die nu in de begroting zit echt gigantisch is, en die gaat gaan echt tot ontslagen leiden. Gaat de zorg ook niet goedkoper maken, maar veel duurder. En het gaat heel erg leiden tot de rekening voor degene die, die, die oud en ziek is. Uh, dat is wel echt een, een, een wereldbeeld ja. waar ik ook uh, op heb gewezen. Uh, maar we zullen vooral de gevolgen gaan zien in, in het loop van het jaar. Maar bent u part. niet bang dat die gevolgen hoe dan ook eerst moeten zien voordat u ze uh, naar uw mening kan voorkomen? Ja, dat zie je heel vaak in de zorg. En dat is eigenlijk heel erg tragisch. Op het moment dat je zegt, je moet die maagzuurremmers niet uit het pakket halen. Dan zegt iedereen, wat, wat, wat doet u nou mevrouw Leip? Dat gaat helemaal nergens over. En nu zie je dat er 400 mensen onnodig in het ziekenhuis zijn gekomen. Met ernstige maagbloedingen. Zelfs tot de dood erop gevolgd heeft. En dan is het opeens uh, allemaal, ja het is al gebeurd. We hebben het al besloten. En, en dat vind ik eigenlijk wel heel erg tragisch van hoe dat gaat. Maar dat neemt niet weg dat je wel de taak hebt om het ook wel... Uh, uh, over te hebben, want er zijn ook wel uh, dingen... waar mogelijk ook wel beweging op kan komen. Ja. En uh, dan is dat misschien nu al ingezet. En dat is wel heel belangrijk. En u gaat het uh, ongetwijfeld vandaag weer met uh, frisse moeten proberen... in de Tweede Kamer. Dan wordt de begroting voor zorgbehandeld. Renske Leijten van de SP, dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is inmiddels uh, genade tot uh, bijna vijf minuten voor zes. En dat is begonnen deze dag met de nieuwe van WNL en het nieuws van vandaag. Ja, verschillende leden van de Eerste Kamer zijn bezorgd... over de nieuwe begroting van het kabinet. Volgens CDA-fractievoorzitter Elko Brinkman-Heersen... die vragen niet alleen in de Eerste Kamer, maar ook onder burgers. Heb ik nou nog recht op een bepaalde voorziening? Of moet ik maar afwachten of uh, het gemeentebestuur... Uh, mij misschien wel tot de uitverkorende rekent en een ander weer, uh, weer niet? Zal het in Maastricht er anders uitzien dan in Groningen? Dat zijn allemaal terechte vragen van burgers... Uh, waar de wetgeving nog niet uh, precies uh, genoeg voor is, daar hebben we de minister-president ook wel voor gewaarschuwd. En daar stonden wij bepaald niet alleen in. Dat zei ook al Brinkman eerder van mo deze morgen bij ons. Douwe Egberts verdwijnt uit de AEX en steeds meer buitenlandse bedrijven azen op de grote Nederlandse namen als KPN en Ziggo. Volgens beursanalist Jan Kastelijns van iax.nl maakt die verdwijnende glorie geen enkele aandeelhouder uit. Ja, ik denk dat het misschien een stukje trots is. Maar voor de aandeelhouders zijn overnames doelgaans beter dan dat het niet gebeurt. Er komt altijd wel een goede premie op de koers. Ja, Bob Dylan die staat vandaag in de Heineken Musical. Hoewel veel mensen al hadden verwacht dat hij niet meer op zijn benen zou kunnen staan... zijn de concerten stijf uitverkocht. Volgens Stefan Hogendam komen fans van, Dylan, van Dylans oude nummers bedrogen uit. Ik verwacht juist ja, echt nieuwe, de nieuwe... Ja, hoe zou ik het zeggen, een soort van kraaiachtige Bob Dylan, zeg maar, helemaal doorleeft en moeilijk te verstaan en zwaar. Geen jij er heen en de ander naar het concert? Nee, nee, helaas niet. Nee. Geen fan? Jawel, maar ik, ik heb geen kaarten. Oh, je hebt geen kaarten? Ja, is het stijf uit. We kochten inderdaad. Hè? Steeds meer kleine scholen op het platteland moeten sluiten. Leerlingen worden hierdoor gedwongen veel verder te reizen voor onderwijs. En vandaag wordt daarom de, onder wordt de onderwijsbegroting besproken in de Tweede Kamer. En komt er dus uh, uh, dit onderwerp aan bod. Jan Schuurman-Hes wil heel graag dat alle kleine scholen blijven. En denkt dan ook dat het niet heel moeilijk is. Zoals je een dorpshuis kunt besturen of een verenigingsgebouw. Dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Dus als er geschilderd moet worden, dan is er een ploegje mensen die dat doet. Als er een uh, wc-pot moet worden vervangen, duurt dat geen vier jaar zoals in ons dorp het geval was. Maar dan, uh, ja, dan wordt even afgesproken wanneer we dat doen en hoe we aan een wc-pot komen.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 Nou, dat, dat was wat er vandaag in de uitzending zat. Genoeg om over na te praten weer deze dag. Ja, meer nieuws natuurlijk te horen over een paar minuten... in het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En mocht u uh, liever TV willen kijken, dat kan ook. Doe dat dan over een uurtje, vooral op Nederland 1. Want daar gaat de WNL straks verder met Vandaag de Dag. En daarin gaat uh, Merel Westrik praten met Charles Groenhuizen en Sibinia. En nu al wakker is er elke woensdag... Ochtend, tussen 4 en 6 op Radio 1. En tussen 2 en 4 ook al nog steeds wakker. Ook leuk om naar te luisteren. Wij zijn er dus volgende week weer. En uh, ik graag. heb er Robertsin. Ja, graag tot volgende week. Nu al wakker. WNL nieuws in de nacht.